De Egyptische president Sisi heeft de noodtoestand uitgeroepen in een deel van de noordelijke Sinaï. Het aantal militairen dat daar gisteren om het leven kwam bij aanslagen is opgelopen naar zeker 33. Bij een explosie in de buurt van de Gazastrook kwamen 30 mensen om het leven. Ook werd een controlepost aangevallen. Daarbij kwamen zeker drie mensen om. De mobiele eenheid heeft de hele nacht een bosperceel bij Rosmalen doorzocht... naar de melding dat daar een kind zou zijn achtergebleven. Rond half zeven vanochtend is de speurtocht gestaakt. Volgens een woordvoerder van de politie is er niets gevonden. Gisteravond kreeg de Brabantse politie een tip van twee mensen... die een man met een klein kindje het bos in zagen lopen. Even later zou de man er is in eentje weer zijn uitgekomen.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 Is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort. If you knew Peggy suit, Then you know why I feel blue without Peggy. My Peggy hope the egg zaterdag 25 oktober rond de klok van 10 dus uh, hoogste tijd voor goeiemorgen. Antwoord, welkom en fijn dat u naar ons luistert, we zitten zoals gewoonlijk in het, uh, de bar van het gezellige hotel Hoogland waar uh, gastvrouw Yvonne Roosendaal u zal ontvangen met een uh, heerlijk kopje koffie als u uh, hier gast bent of gewoon komt kijken naar de radio, kan ook kom rustig even kijken de de samenstelling en redactie van het programma was in handen van uh, diezelfde Yvonne Roosendaal-Gert van Kuik. En de eindredactie werd gedaan door uh, Gerry Rutte. Techniek en regie. Daniel Leffert, oh die onttrekt zich ervan. <lacht> Daniel gaat gauw. <lacht> We begint al goed. <lacht> ja, dat begint mooi. En. Uh, de presentatie uh, vandaag is uh, Gerrie Rutte. En Don goedemorgen. Goedemorgen, Don. Goedemorgen, weer. Even twee dienstmededelingen. Dat we het maar niet vergeten. Ja. Uh, de Zandvoortse Laan gaat vanaf maandag dicht. Dus denk erom als u nog naar Haarlem moet vandaag <coughs> doen. Want vanaf maandag moeten we echt over de zee weg. Ja, drie weken lang, hè? Ja. En de wekker vannacht op twee uur zetten. Hè? De, om de klok er weer een uur uurtje slaapen. terug te zetten. We kunnen lekker een uurtje langer slapen. Goed, terug naar het programma. We gaan uh, zometeen beginnen met uh, de maandelijkse update. Of bijpraten over datgene wat er uh, in pluspunt gebeurt. En daarvoor uh, hebben we al aan tafel uh, Helena wanders. En wat gaan we daarna doen? Daarna is er, um, er komt Lana Lana Lemmers van de VVV over het uh, Nationaal 50 Plus Weekend. Dat is volgende week. 1 en 2 november, dat is altijd heel erg leuk. Ja, de rest van de week zijn er ook nog wel wat. Allerlei activiteiten, activiteiten dat... leuke workshops enzovoort. Maar daar zal ze alles over vertellen. Nou, Oké. Okay. En aan het einde van het eerste uur gaan we praten over ondernemersbelangen zandvoort. Dat is nu zo'n beetje een jaar geleden opgericht. En we gaan met Michael Alberts praten over de stand van zaken. Hoe ver staan ze? En wat zijn de plannen? Ja, en dan het tweede uur uh, beginnen we met Frits van Kaspel. Uh, die gaat ons onder andere, ja, misschien kan hij iets vertellen over de nieuwe, ra nieuwe wethouder. Of hij daar iets... Als er al iets van bekend is. Ja, ja. nou ja, we zullen het horen. Goed, en uh, er is een plan om in oude CFM-studio op het Gasthuisplein, op het hoekje daar... Uh, dat pand staat op dit moment nog steeds leeg en te koop. Maar Roy van Buringen heeft daar wat ideeën voor in verband met een Sinterklaas... Als, uh, huis. Hij heeft met hem contact gehad he, met Sinterklaas. Oh, hij heeft contact ja. met Sinterklaas gehad daarover. zo. Ja. oké. Okay. Dan gaan we het horen van ja. Roy. En dan sluiten wij het tweede uur af met Leen Driehuizen van de familie Driehuizen. En die zijn na 100 jaar gaan die dus snel nou van het strand af. 100 jaar Honderd business jaar in Zandvoort. Ja, hè. En hij is de laatste op strand. Oké. Okay. Ja. Hij gaat vertellen over ja. hoe het was. Uh, al die jaren op strand. Ja. Goed. We starten met uh, pluspunt en ik zie daar al een hele lijst bij uh, Hella. Goedemorgen Hella. Ja, goedemorgen. goedemorgen. Hoi. Vertel Hella, wat kom je ons vertellen? Uh... Ja, ik wilde deze komende weken veel aandacht vragen aan de Zandvoortse bewoners voor de Vrijwilligersprijs 2014. Het Vrijwilligersinformatiepunt in Zandvoort, VIP, heeft jaarlijks de Vrijwilligersprijs. En dit jaar is het voor het eerst dat de Zandvoortse bewoners hun stem daarop mogen uitbrengen. Er is een jury samengesteld en die jury heeft vijf vrijwilligersorganisaties genomen. Combineert. En in die vijf vrijwilligersorganisaties die presenteren zichzelf. En daar kun je, uh, daar kunnen de Zandvoortse gemeente, kan daarop stemmen. Nee. En uh, de jury, uh, uh, die gaat ook. Uh, met een vragenlijst langs die vijf organisaties. En die geeft na nou aan aanleiding van die vragenlijst ook de punten aan de organisaties. En t, uh, de stemmen samen met de, de stem van de jury, de puntenlijsten van de jury. Dat maakt samen dat, daar dan een, uh, ja, dat iemand dan de, dit jaar de vrijwilligersprijs nou, het is krijgt. Dat is wel heel bijzonder. Uh... Ja, het is een wisselprijs. Verleden jaar heeft de zonnebloemen ja, ontvangen. Ja. ja, ja. En... Uh, en nu mag de Zandvoortse gemeente meestemmen. Dat is wel leuk. Dat is ontzettend bedoel, leuk. Het thema van de, van de vrijwilligersprijs dit jaar is uh, ook talent. Omdat, ik, uh, omdat VIP er echt voor staat dat uh, mensen hun talenten kunnen inzetten in het vrijwilligerswerk. Hoe klein of groot ze ook zijn. Je kan ze delen, je kan ze ontwikkelen. Je kan ze ook gewoon uh, uitvoeren en uh, en met iemand uh, samen iets doen. Het is al heel gauw, heb je een talent... wat je kan inzetten in het vrijwilligerswerk. Ja, dat is ook zo. Er is best wel behoefte aan. Ook, uh, ja. he, aan, aan, aan veel talent. Uh -huh. En mensen hebben ook veel talent, volgens mij. Ook. Uh, hoe en wanneer presenteren die genomineerden zich? Nou, men kan uh, op dit moment uh, naar de site van VIP. VIPZandvoort.nl. Daar staat een stembutton op de homepagina. Uh -huh. en, uh, en daar kun je zien, het is uh, uh, het Timmerdorp is genomineerd. Het, uh, het is de uh, vrijwilligersdienst. Van het Timmerdorp. Ja. De ijsbaan die dit jaar weer komt hè? in de winter. De, de speelgoedvijver De Lachende Kikker is genomineerd. Het RIWB Sportmaatjesproject is genomineerd. En het Jeugdhonk Zandvoort. Aha, okay. En uh, daarin kun je een klein stukje over deze lezen. En de komende weken zal er gaan, zullen de verschillende organisaties... ook in de kranten, zullen daar veel aan doen. Om, uh... Ja, ik wou zeggen, een, een site heeft nog altijd een beetje een drempel... voor een aantal mensen. Om daar naartoe te gaan, ja. dan moet je maar op die computer goed thuis zijn... en dat allemaal weten. Er zijn er nog andere bronnen, maar je zegt al... krant, er komt ook nog publiciteit in ja, de kranten. Ja, ja, Ja, en hier hè? zit ik nu. Ja, je zit nu hier. Maar dit is een beetje vluchtig, hè? na de uitzending is het weg. Ja. En in je krant nee, kun je het nog er eens komt even ook, nakijken. Ja, ja, er komt, de, de komende weken zullen mensen tegenkomen... van nou, je kunt gewoon stemmen op de, op de vrijwilligersprijs. Ja, ze presenteren zich, zeg maar ja. ook. Met wat, ja, ja. wat, wat ze doen en hun en, en, organisatie. En ja, daar gaan we. Dat mensen daar een gaat, beetje daar weten gaat, wat het... Daar, wat, ja, er komt veel publiciteit de komende maand. Ja. Okay. Leuk. Ja. Ik hoop dat veel mensen stemmen ook. Dat ja. er veel stemmen komen. En, en dan is er een prijsuitreiking 21 november... Uh, de wethouder Gert-Jan Bluis zal de, de prijzen uh, uitdelen. Ja. Ja. En, uh, ja. en er is ook een fototentoonstelling, de vrijwilligers in beeld. Die zal dan worden gepresenteerd. En die zullen dan ook aan de burgemeester worden uh, geschonken. Voor zijn kamer, Oh, die gaan maanden. bij hem? Ja, de... ja, voor drie maanden. Oké, okay, ja. Is er ook, want dat was vorig jaar ook individueel uh, uh, vrijwilligersprijs? Dus, uh, nee, daar hebben die we is van afgezien. Oh, Oké, okay. ja. ja is ja, dus nu echt alleen het echt maar een ja, organisatie. dat is ook heel moeilijk. Ja, konden ook. Maar vrijwilligersorganisaties vinden dat ook moeilijk om één iemand individueel ja, te nomineren. Ja. Omdat dat is ja. altijd moeilijk. Ja, daarom. Want er er en zijn altijd maakt. mensen die zeggen: ja, maar die doet ook wel ja. veel. En maar die is natuurlijk ja. ja. ook relatief. Hè. Als je natuurlijk gewoon ja. heel veel tijd hebt en je doet 40 uur vrijwilligerswerk, ja. is het eigenlijk net zo waardevol. Als je een heel ja. druk leven hebt, je doet twee uur in de week ja. vrijwilligerswerk. Ja ja, ja. ja, ja. Dus we doen dit jaar een geen. Goede uh, oplossing om het zo te doen. En al die genomineerden, die zijn heel erg blij dat ze genomineerd zijn? Ik hoop het. Ze waren wel enthousiast, ja. Ja, ja ze zijn enthousiast, maar ze hebben het deze week gehoord. Ja, spannend. Het, is natuurlijk een beetje, ja, het jeugdhond ligt natuurlijk nu een beetje even stil. Maar ja. ik ben toch blij dat we, dat, dat, dat, we dan, ja, dat we dan... Want dat draait natuurlijk ook gewoon heel veel op jongere vrijwilligers. En je kunt ook zien dat er, er is veel rekening is gehouden met uh, jongere vrijwilligers. Ja. Ook, het zijn ja. ook allemaal projecten ja. waar jong en jongen, oud ja. Ja. heel ja. enthousiast aan, aan werkt. Altijd binnen Zandvoort. Ja. Goed. Nou, verder wilde ik wat aandacht hebben voor de breiclub. Wij hebben bij Pluspunt bij Oxamen is er een, een, een breiclub Die gaat uh, he, die zit één keer per week heerlijk te breien. En dat ja, echt prachtige dingen. En die gaat nu mutjes maken, um, hippe mutjes voor kinderen met kanker. Omdat kinderen toch ook met pruiken. En ja. dat is eigenlijk helemaal niet fijn. En ook een beetje oudbollig. Terwijl kinderen uh, blijkt in uh, kinderziekenhuizen die uh, uh, geen haar meer hebben vanwege kanker. Bestraling, uh, wel heel graag uh, hippe mutjes willen oh, met ja. hippe kleuren. En die gaan dat nu breien, de breiklub. En uh, uh, iedereen kan ook uh, daardoor wol of katoens uh, schenken aan de breiklub. Want dat willen we eigenlijk uh, zo, go zo goed mogelijk op de markt brengen. Dus niet met uh, geld. Dus, uh, en iedereen is natuurlijk welkom op de breiklub. En wanneer is de breiklub uh, op dan? Op donderdag. Ja. We hebben hem vaak in de agenda. Ja, ja, we hebben hem ook wel eens. Uh, maar misschien ja. is dat we even weggehebt. Dat ja. kan dat, maar... En om in het vrijwilligerswerk nog even te blijven. Mm. Wou ik ook graag wat aandacht voor de plusdienst. De plusdienst um, is, is, een, is een dienst die eigenlijk voor heel Zandvoort is. Hè. Er zijn veel ouderen die er gebruik van maken. Maar het is eigenlijk ook, ook als je een jonge moeder bent. En je hebt een vervoersklus. <tus> of je hebt iets, iets waar je mee vastloopt. Waar je uh, hulp en nodig hebt. Uh, kun je de plusdienst bellen. Dat is een heel schakelijke. ...aan vrijwilligers die bereid zijn om uh, op oproepbasis uh, iets te doen. Uh, en ze zoeken nu een vrijwilliger voor iemand om te wandelen met een rolstoel. En uh, dat, dat ja, hou je van wandelen in de duinen. En je denkt, nou leuk, ik, ik wil dat ja. best één keer per week en mijzelf daaraan vastleggen... ...om ja. met iemand in een rolstoel te wandelen. Dan heb je een win-win situatie. Ja. Hoe en, gaat het ja, met de belbus eigenlijk? Als je, ik weet niet of je daar nog op nee, terecht komt. Nee, daar komen we vandaag niet op terecht okay. op de belbus. Maar, dus maar nog even over de plusdienst, over. Hella. Uh, ja. wie kunnen, wie, als men geïnteresseerd is, wie kunnen ze dan bellen? Uh, voor de plusdienst. Ik denk het algemene nummer. Ja, ja ik zou even het algemene nummer 0, doen. 0-23-574-0330. Heel goed van jou, Gerry. <lacht> ik zie jou denken, maar je weet het nummer uit je hoofd. Heel goed. Ja, dat kunnen ze bellen. En ja, ik wil echt benadrukken dat het echt voor iedereen is. Ook als je bijvoorbeeld geopereerd bent aan je voet en je hebt een hond die je wil uit, die uitgelaten moet worden. Het dat, dat zijn allemaal helemaal. Dat kun je kleine, ook gebruiken. Ja, ja, precies. Het is ja. echt voor iedereen in ja, Niet alleen jong en oud. Nee, precies. Mooi. Ja, en verder is er een vriendinnendag bij Ook Samen. Ook Samen heeft 28 en 30 oktober of op dinsdag en donderdagmiddag van half twee tot vier uur vriendinnendag. Uh, je kunt gewoon komen, iemand meenemen, je vriendin meenemen. Of alleen komen en nieuwe vriendinnen maken. En uh, het, is, het is gewoon de bedoeling, het is een soort huiskamerproject. Voor mensen die behoefte hebben om uh, samen te komen. En uh, je kan lekker gratis... Uh, je vriendin meenemen. En wat gebeurt er dan op die dag? Uh, spelletjes, knutselen, uh, kletsen. Het is het is een huiskamerproject. Ja, ja, eigenlijk gebeurt er wat men wil dat er gebeurt, zeg maar een ja, beetje. Ja. Weet je, als je zin hebt om te shoelen of een spel te ja. doen, of je ja. kan gewoon lekker uh, van alles. Leuk idee. Is, uh, ja, het is echt een vriendinnendag, dus uh, dat kan nou. best zijn dat ouderen of minder ouderen of senioren daar zin in hebben en uh, kunnen ze daar Lekker naartoe babbelen toe, uh, met meiden onder elkaar. <laughs> De activiteiten die je noemt, vragen natuurlijk ook wat uh, vrijwilligers. Ja, uiteraard. Pluspunt draait echt op vrijwilligers. Pluspunt zou morgen dicht ja. zijn als er geen vrijwilligers meer waren. Ja. Ja, ja. En dat, dat is zo. Hoe werven jullie die ook via VIP? Ja, dus deels, via, deels via VIP. Via er zijn, zijn natuurlijk vele kanalen, maar deels ook via VIP. En mensen komen ook gewoon binnen natuurlijk, via onze eigen site. En, en uh, via de vrijwilligerscentrale Haarlem. Uh, weet je, het er zijn van, van allemaal kanalen waardoor mensen in het vrijwilligerswerk komen. Ja, heel veel mensen weten, ook bij Pluspunt is er een scala aan vrijwilligerswerk te doen. Heel veel. Dat, ja, ja, maar ja. je noemt dit, via Haarlem betekent ook dat niet-Zandvoorters ook vrijwilligers in Zandvoort zijn? Of kunnen zijn? Um, ja, dat kan. Ja, ja, dat kan. En de Vrijwilligerscentrale Haarlem is ook heel actief natuurlijk. En, en die werft ook, uh, daar, daar kunnen wij ook vacatures uitzetten. En heel soms gebeurt dat wel, dat mensen via de Vrijwilligerscentrale Haarlem ook komen. Ja. En jullie hebben nog veel vrijwilligers nodig? Nog steeds? Wij kunnen altijd, altijd. vrijwilligers gebruiken. Echt altijd. altijd voor de, voor, ja, wij hebben natuurlijk zoveel uiteenlopende klussen en, en, en werk. Ja, omdat je ook vaak wat... Kijk, wandelen met een rolstoel... Nou ja, dat vereist ook natuurlijk wat vaardigheden. Maar ik kan me voorstellen dat andere soorten hulp... Uh, ik noem maar wat een stekkertje ergens aanzetten... Of wat dan ook, waar mensen thuis niet toekomen. Ook, ook dat soort klusjes wordt gedaan. Ja, absoluut. absoluut. Je en dat echt... vereist wel natuurlijk enige vaardigheden ja. van de vrijwilliger. Ja, maar daarom krijgt ook iedereen die zich aanmeldt... krijgt een goede intake met de, met de vrijwilligerscoördinator. Ja. En, uh, en, en daarin wordt ook gekeken wat kun je, wat wil je wat, ja. wat zijn je... wat zijn de mogelijkheden. En dan wordt er ook gekeken waar is iemand inzetbaar. Oké. Okay. En, en uh, jongeren, uh, komen er wel ook jongeren uh, af op, als vrijwilliger? Dat ja, die, dat, dat die gaat die, steeds gaan, beter. Ja, Ik wou ook even, dat is ook goed dat je dat zegt, dank je. We hebben natuurlijk Use Your Talent, dat is ook via, dit is een samenwerking van VIP en het uh, Jeugdhonk. Floortje werkt daar ook echt uh, hard aan. En uh, daarin hebben we alle organisaties in Zandvoort opgeroepen om uh, jongerenklussen in te leveren bij VIP. Want uh, jongeren verbinden zich natuurlijk niet zo heel snel met, met één organisatie, maar wel ja. met hun eigen talent. Talent en met wat ze kunnen om dat dan vrijwillig in te zetten. En veel organisaties hebben daar klussen voor ingeleverd bij ons, bij VIP. En die hebben wij uitgezet. Die, Floortje heeft daar in haar, in haar jongerennetwerk heeft daar uh, jongeren voor geworven. En dat gaat ontzettend goed. Ja, er zijn echt bijvoorbeeld het RIWB of de, uh, de, de AMI had een, een, een bank te klussen, een tuinbank. Ja. Nou ja, dat, dat is helemaal geschuurd en opgeknapt... door, door een jongere uit het, uit het jongerencentrum. Nou, dat is toch hartstikke leuk. Ja, en dat, dat project heet dan... Use Your Talent. Daar is ook een, een logo van op de homesite. En daar kun je dus ook kijken van... nou, uh, daar staan alle jongere klussen in. Ja. En, en eigenlijk ja. we, uh, is het voor jongeren ook ontzettend leuk... om gewoon klusgebonden iets vrijwilligs ja. te doen. Ja, want ze kunnen zich niet voor een ja. langere tijd binden vaak. Hè? Nee, dan, en dat gaat steeds beter. Ze. Er komen ja. steeds meer jongeren die ja. zien. Hè? De Breiklub heeft bijvoorbeeld... Met drie meiden op de markt gestaan. Drie Leuk. meiden uit het Jeugdhonk. Leuk. hebben die breispullen op de markt verkocht. Voor de, nou. uh, voor, en dat geld ging weer naar het Jeugdhonk. Dus het was echt. Dus dat uh, gaat toch verder. Tienerkamp, in... ja. Nee, nou. dat uh, gaat steeds beter met jongeren. Hartstikke en goed. Uh, verder zou ik iedereen willen oproepen in Zandvoort. Stem. Breng je stem uit op vip-zandvoort.nl. En uh, stem op wie jij vindt dat dit jaar de vrijwilligersprijs mag ontvangen. Want ze verdienen het. Iedereen verdient het. Als Die zo pluim. Ja, Zeker. <laughs> Oké. Okay. Dankjewel voor je komst. Graag gedaan. Goed. Dankjewel. Wij gaan zo verder met Lana Lemmerts. Maar we gaan eerst luisteren naar Charles Navour. Mesa J'ai ja. ja. travaillé des années sans répit, jour et nuit, pour réussir, pour gravir oh oui. le sommet. En oubliant, oubliant, souvent dans, souvent, dans ma course contre le temps, mes amis, mes amours, mes enrolodes. Accord perdu, accord perdu, j'ai couru, couru, assoiffé, assoiffé obstiné, vers l'horizon, l'horizon, l'illusion, l'illusion vers l'abstrait, l'abstrait.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 Mes relations, ah, mes relations, sont très vraiment sont haut, haut placés, très au placé. décorés, très décoré. influents, très influents, me donnant, très donnant, des gens bien, très très bien. ils sont sérieux, trop sérieux. Était plein d'insouciance, oui. Mes amours avaient le corps brûlant, oh, oui. Mes en merde aujourd'hui quand j'y pense. Bon. Avait peu d'importance et c'était le bon temps. Les canulars, les bêtards les folies, les, les orgies, tôt. les jours tôt. du bac, tôt. le cognac, tôt. les refrains, tôt tout ce qui qu fait. Tôt. Je sais, que je n'oublierai jamais. mes amis, mes amours, mes amères. Ja, en dat was uh, Charles Nafour met. Mes amères. Aangeschoven is Lana Lemmens. En volgend weekend, 1 en 2 november... is het weer nationaal 50-plus weekend. Klopt. Lana, ja. vertel eens wat dat allemaal nu weer voor leuks gaat Nou, ik zou inhouden. een klein stukje geschiedenis vertellen. Uh, ja. Wij hebben vijf jaar geleden als VVV Zandvoort... Uh, zijn bedacht... Uh, nou, het zou leuk zijn als er... Uh, Iets is speciaal voor de 50-plusser. We stonden al een paar jaar op de 50-plus beurs. Toen ja. dachten we, wat gaan we daar nou eigenlijk vertellen? Dus toen hebben wij uh, ja, eigenlijk gewoon het fenomeen Nationale 50-plus dag bedacht. Het is niet een, een vaste uh, dag zoals je bijna overal een dag voor hebt. Had je dat ja. nog niet voor de 50 elke dag is wel een dag, ja. Voor de 50-plus niet. Heel veel mensen denken dat wel, maar dat ja. hebben wij gewoon uh, bedacht. Ja. Uh, nou, daar hebben we toen, ja, het was ontzettend succes eigenlijk al meteen de eerste keer. Toen hebben we daar... Uh, uh, een paar jaar een week achteraan geplakt. Nou, daarvan merken we toch, hè, waar we ons ook op richten, is de actieve 50-plusser, ja, die zijn ook gewoon nog aan het we werk. Dus, ja, dus dat, de week ja, is niet ja. het allerhandigst. Dus nee. wat hebben we nu gezegd? Nou, we gaan er gewoon een weekend van maken. Dus nu hebben we het Nationale 50-plus weekend, uh, die op zaterdag en op zondag, 1 en 2 november, het is al het eerste weekend van november, ja. uh, Nou vinden die plaats. Ja, en dat is eigenlijk uh, een weekend vol met leuke uh, ja. groot succes, uh. Ja, het is ja, Het is een beetje stom om te zeggen. Maar ja, het is echt een groot succes. Ja. En, uh, vanuit het hele land komen daar mensen op af. Um, om bij ons in de VV uh, een uh, goodieback uh, sowieso op te ja. halen. Die iedereen... zijn populair, hè? Jij ja, zijn heel populair. <laughs> Ook dit jaar hebben we weer goed ons best gedaan nee, om leuk. daar allerlei leuke dingen um, in te kunnen stoppen. Um, dus vanaf zaterdag 1 november uh, 10 uur uh, gaat de VV open. Ja. Ja. En dan zijn ze bij ons te verkrijgen. Ja. Op zaterdag en op zondag. Um, you <laughs> Ja, en dat, daar begint het eigenlijk. En dan, dat is maar inderdaad, wat ik net zeg, het begin. We hebben die twee dagen heel veel activiteiten door Zandvoorts ondernemers opgepakt en georganiseerd. Uh, zelf hebben we nog wat actieve, uh, bijvoorbeeld wandelingen ingezet. We hebben een sloppieswandeling. Ja, we hebben, in, ja, ja. ja, we hebben een, uh, een burwandeling. Ja. Wat nu natuurlijk helemaal hot is uh, ja. met die herten die aan het ja. burren zijn. Ja. Prachtig fenomeen. Ja. Maar ook, ja, er rijdt een treintje ja. weer, uh, weer rond. Oh, leuk. Voorheen reed hij dus alleen echt op de 50 plus dag. Hij rijdt nu op zaterdag en op zondag. Ja, en die gaat ook weer langs alle activiteiten. Maar je ziet dat ook heel veel mensen er gewoon in gaan zitten. Omdat het leuk is. Ja, maar dat is het uh, ook. Zonder daar ja. per se een doel ja. aan te verbinden. Ja, gewoon leuk in het treintje, ja. dorp rond. Ja, ja, klopt. Ja, het is gewoon... Uh... Hey, en zijn er hele bijzondere uh, uh, activiteiten dit jaar? Um... Uh, ja, ik vind dat lastig om te zeggen. Ik vind heel veel activiteiten... Uh, Want je leuk hebt al heel veel. Wonder. Ja, precies. Uh, nou ja, wat ik net zei, die burrwandeling vind ik gewoon ja. heel erg speciaal. Omdat ik, ik heb hem zelf meegemaakt. Ik ga hem toevallig vandaag weer lopen met de gids. Ja, dat is gewoon echt... Als je dat nog nooit hebt gezien, dan moet je dat echt ja, doen. Dat is bijzonder. echt een heel ja. bijzonder fenomeen. Ja. Ja. Uh, maar ja, ook de sloppieswandeling is leuk. en, ja, en is allemaal en er zitten leuk. Heel veel, we hebben fietstochten met, met lunch. We hebben heel veel schoonheidsbehandelingen. Uh, restaurants, hè? Ook, dat ja, nou, daar wat ook. we ook uh, dit jaar een beetje nieuw hebben. Uh, uiteraard was het al zo dat restaurants... Uh, bijvoorbeeld een drie gangen manier konden aanbieden. Dat konden ze dan bijvoorbeeld doen... Uh, echt visueel, zodat we dat in een tasje konden stoppen... ...maar ze dat niet konden of willen doen dan hadden wij altijd een vermelding op onze website. Ja. Wat we nu anders hebben gedaan... is dat we alle ondernemers die bij de VV zijn aangesloten... en dat zijn er gelukkig heel veel... de aankomende week um, een poster gaan, uh, gaan brengen... waarop uh, staat uh, nou, Nationaal 50 Plus weekend, uh, 50 Plus actie. En daar is dan een leeg vak en dan kunnen ze dus zelf iets opschrijven. Dus in principe zou het zo moeten zijn... dat in dat weekend heel veel ondernemers herkenbaar zijn met een actie. En dat kan inderdaad bij een restaurant zijn, het kan bij een café zijn... maar dat kan ook bij een winkel zijn. Ja. Um, ja, en zo proberen we het nog meer te laten leven. Want uiteindelijk uh, kunnen wij het natuurlijk wel heel erg leuk bedenken en we kunnen het ook wel redelijk goed promoten. Daar zijn we ook wel goed in. Maar wij kunnen niet al die activiteiten en al die aanbiedingen en al die acties um, ja, voorzien of eigenlijk uitvoeren. Ja. Dus ja, daar hebben we echt ondernemer voor nodig. Ja, ja, en ja. we merken dat die af en toe wel een zetje in de rug nodig hebben. En we hopen dat we hiermee ja, de drempel heel erg laag maken. Want hoe makkelijk is het om een poster in jouw zaak op te hangen. Ja, het en het minstens. kan ook een bestaande ja. actie zijn. Hè. Ik bedoel, je hoeft niet meteen uh, de boel gratis weg te geven. Helemaal nee. niet. Dat, dat willen we helemaal niet. Nee. Want we, we willen uiteindelijk dat de ondernemer van Zandvoort natuurlijk ook... Uh, of Daar ook wel van profiteren ja, we, ja, uiteindelijk is het natuurlijk, uh, willen we dat de toerist of de bezoeker... Ja. Maar ook ja. de inwoner, want dat is heel belangrijk... De inwoner ja. um, een heel leuk weekend uh, ja. uh, heeft. En dat lukt ons denk ik ook wel aardig. maar ja, het zou natuurlijk uh, een win-win-situatie. Zijn Als ondernemer ook denk? Ja. Nou, dit was een geslaagd weekend. Dus ja. Ja, we en hoe het zo, uh, weten jullie dat de Zandvoorters zelf ook daar veel gebruik van maken? Uh, meten ja. jullie dat? Ja, ja, nou kijk, ik herken ze natuurlijk. Ja, als ze in de ja. groene diepback ja. komen. Ja, ja, die komen dan wel. Ja, ja. ja. <laughs> ja ik ken er natuurlijk, uh, ik ken ze wel uh, een, een heleboel uh, mensen. Ja, ja. natuurlijk ja. wel. Maar wat we ook vaak doen is acties, zodat je iets kan winnen. Dit jaar ook kan je een, um, we hebben een heel mooie uh, schilderij van Zandvoort aan Zee uh, in allerlei perspectieven. Dus uh, het heden verleden en uh, een beetje toekomst op een uh, heel mooi canvasdoek. Uh, uh, dat verkopen we normaal ook bij de VV. Nog steeds. Alleen dat is dit, dit jaar een prijs. Dus dan kunnen mensen uh, daar kans op maken. Ja, daar moeten ze natuurlijk wel wat gegevens voor achterlaten. Ja, dat doen wij om te kunnen meten waar kwamen die mensen nou eigenlijk vandaan. Oh, zo kom je dan en dan zien achter, we dat ja. er heel veel uit Zandvoort ja. komt. Maar ook ja. echt heel veel uit de rest van het land. Dus dat, ja, dat is wel Maar hoe komen leuk. die mensen dan uit de rest van het land hier naartoe? Hoe ja, wordt dat, dat geprobeerd? Promotie maken, ja. En ja. Wij, wij, wij doen dat uh, deels uh, in kranten. Ja. Uh, ja, de doelgroep waar we het over hebben... Uh, leest nog graag een krant, gelukkig. Dus dat, dat doen we op die manier. Uh, dat kan zijn doordat we een advertentie plaatsen. Maar gelukkig hebben we nou, ja, inmiddels bereikt... Dat, dat de landelijke media het ook interessant vindt... om dat even ja, te Ja, ik vernoemen. zag het in het weer staan. Ja, maar de, ook ja. gelukkig ja. nog wel wat ja. verder. We hebben ja. vorig jaar, en dat moeten we altijd weer afwachten... maar vorig jaar had, uh, had uh, Omroep Max uh, in, onder in beeld zo'n oh, uh, ballen. Met wat ze allemaal ja. te doen en daar ja. stonden we ook bij, dus ja. Daar vandaan krijg je natuurlijk ook mensen ja. En online wil je, je kan heel makkelijk een campagne doen die landelijk uh, te zien is. Ja. En dat hoeft niet eens zo heel veel geld te kosten. Alleen je moet even weten hoe het moet. En daar zijn wij uh, gelukkig uh, in gespecialiseerd. En dat proberen we met allerlei dingen te doen. En dus ja. ook met, ja. Uh, ja. met de 50PLUS. Hebben ja. jullie in het verleden ook niet op een beurs gepromoot? Ja, klopt. Wij stonden, daar is het eigenlijk ontstaan. Ja, ja, wij hadden zoiets van, wat gaan we daar nou eigenlijk promoten? Toen zijn we in een brainstorm gaan zitten. En toen kwam er de 50PLUS-dag uit. Dan moet ik zeggen dat de tijden een klein beetje veranderd zijn... wat betreft, in ieder geval voor VV Zand, voor het bezoeken van beurzen. Daar staan wij niet meer... Actief. Uh, puur met simpele feit, um, ja, tegenwoordig hè, met subsidies en is het meet is weten. En alles moet meetbaar zijn en alles moet een resultaat opleveren. Ja. Ja. Ja. Ja. Uh, beurzen zijn, uh, tuurlijk kan je daar een actie houden en dat is meetbaar. Je kan e-mailadressen je kan e verzamelen, je kan een arrangement verkopen. Maar een beurs is nog steeds vooral... Um, ja, een stukje uh, beleving. Dus eigenlijk gewoon je merk daar neerzetten en promoten. Ja. Ja. En dat is niet te meten. En dat, nee. en dat merken we, uh, ja, dat, dat we daar wel op nee. afgerekend worden. En dan moet je keuzes maken. En een beurs is niet goedkoop. Nee. Nee. Het, nee. Sterker nog, het is heel duur. ja En als je dan uh, bijvoorbeeld, wat ik net zeg... online voor heel weinig geld een goede campagne kan ja. doen... Ja, dan, ja. dan moet je daar keuze in maken. Maar ik vind het nog steeds wel jammer in die zin... Het is wel een, een, een, uh, ja, het is een stukje merkbeleving. En we waren heel lang de enige badplaats die daar nog stond. Ja, en dan is het wel heel jammer, erg leuk. Dat je, ja, dat is jammer. Ja, is jammer. Maar, jammer. ja, ja. ja je moet keuzes maken. Ja. En ook, ja, we zijn met een klein team. Het, is, het vergt ja. heel veel. Ja. En dus nu wij, zijn we best lang bezig. natuurlijk een Ja, zo'n zo zo beurs duurt gewoon ja. zes dagen. Ja. Maar ja, wij zijn zelf natuurlijk ook zeven dagen in de week open. Ja. Dus natuurlijk ja. konden we heel veel gelukkig doen met nou, heel veel enthousiaste mensen van de Wurf. Of enthousiaste mensen in je omgeving die zeiden, nou, ik vind het wel leuk om... Een dag mee te gaan, maar nou ja, al die factoren bij elkaar. Um ja. Hebben, ervoor gekozen, of, hebben ervoor gezorgd dat we er niet meer voor hebben gekozen om uh, naar de beurs ja, te gaan. Ja. Maar ja, jullie zijn toch bekend geworden door uh, deze Ja, de vijfde ja. jaar al. Dus ja, uh, ja, ja, dat ja ook. wel een kleine. Ja. Uh, ja. lustrem. toch zin <laughs> gehad. Door terug te gaan naar een weekend uh, is ook je programma natuurlijk iets gekrompen. Want een letterlijk hoogtepunt was natuurlijk de helikoptertocht. Ja, uh, tocht, ja, ja. Ja, nou, dat, is ja. Wel, uh, dat, dat vonden we wel een, uh, een lastige, een pijnlijke in die zin. Om dat in een weekend te proppen is natuurlijk. Nou, lastig. dat had. Dat had Prima gekund. Het enige is, wij doen het dus al vier jaar. En we zien heel veel mensen die doen het een tweede keer en een derde keer. Maar uh, we merkten wel dat het vorig jaar... Nou is niet helemaal eerlijk, want het was ook windkracht 8. Uh, 8 geloof ik. Dus dat, dat hielp ook niet mee. Maar we merken nee. dat het daardoor iets lastiger is om, om die... Uh, vluchten te vullen. Het is natuurlijk geen okay. goedkoop uh, nee. verhaal. Nee, uh, in nee. de zin van, um, het is veel geld voor mensen, maar het is wel goed, goedkoop als je Op vergelijkt zicht. met wat het, ja. wat het kost. Ja. Maar voor ons, ja, wij moesten wel echt vluchten vol hebben. Het moet natuurlijk niet de bedoeling ja. zijn dat het ons geld gaat kosten. En dat... Nee. dat Deed het gelukkig nog niet, maar we vonden dat spannend. En daarbij kwam dat we sowieso hadden van ja, als je dat vier jaar doet, een beetje vernieuwing, het zou anders, ook geen kwaad kunnen. Dus, weer, dus ja. toen zijn we heel druk bezig geweest met het circuit. Of we daar niet een hele leuke stoere actie konden doen. Hmm. Of met blekemolen eigenlijk. Ja. ja, die hebben nu uiteindelijk wel iets. Je kan uh, meedoen aan het zelfrijden op het circuit, wat hartstikke leuk is. Um, dat is een van de programma's. Dat is ook een, een programma, programma onderdeel. Ja. Het enige is dat dat niet. Um, wat we in eerste instantie in gedachten hadden... en waar we ook over hebben gesproken met Blekenmolen was allemaal nog inspectaculairder. Maar dat, dat ging helaas niet, want zij zitten ook aan dagen vast... en aan ja, bepaalde ja. programma's. Ja. Dus dat is helaas niet gelukt. Maar... Um, die helikoptervlucht, die komt nog wel een keer terug. Maar ik zou hem heel graag een keer gewoon uh, midden in de zomer willen doen. Ja. Uh, maar dan dus niet als onderdeel van de 50PLUS. Maar dat was wel ontzettend leuk natuurlijk. Maar we waren, we waren van mening, nou dat hebben we nu vier jaar gehad. En ja. Uh, ja. Uh, soms moet je weer andere ja, dingen precies. doen. En ja, precies. Ja. We, en we zijn nog steeds op zoek naar iets heel grappigs, spectaculairs. Uh, um, um, Wat het circuit natuurlijk al snel is. Hè? Ik bedoel, ja, wij, vinden het, ja. wij vinden het soms misschien bijna normaal, maar ik, ik merk nog steeds dat er mensen bij ons in de VV komen, die dan ook gewoon vragen van kan ik ook uh, gewoon even over het circuit wandelen? Hebben we ja. ook dit jaar trouwens en oh, ja. hebben we dit jaar een circuit tour uh, opgezet. Uh, nou, die hebben we uh, de hele zomer wekelijks gedaan en die is er nu ook met de 50 plus weekend. Ja. Ja. ja, en dat vind Het heel ontzettend. En al gebeurt er niks ja. nee. in de zin van geen groot evenement. Er is altijd bedrijvigheid en ja, het is gewoon een, een, een, een um, voor ons zou ik zeggen bijna normaal, maar dat is het is natuurlijk niet normaal dat we gewoon hier zo'n prachtig circuit hebben liggen. Ja, ja. Dus daar gebeurt gelukkig ook dat weekend genoeg. Ja. Tot slot kun je nog een paar dingen noemen. Een greep. Uit... Ja, nee, ja, wat ik al zei, hè, de, iedereen uh, kom even langs uh, voor, voor, ja, voor een tasje. Met... en uh, maken, ja, uh, Het programma zit daarin, hè? Ja, ja. het programma zit daarin, dus ja. dat is sowieso. Maak ja. ons even lekker. Ja, nou, ik, ik, ik, uh, ik doe dat graag. <laughs> er zijn ontzettend veel uh, uh, schoonheidsbehandelingen. Oh, leuk, dus leuk. ja, heerlijk. Oh, en dan allemaal uh, uh, en massages. Massages, <laughs> gezichtsbehandelingen, lichaamspakkingen. Uh, noem het allemaal maar op. Uh, Um, wat ook, uh, nou, waar we altijd wel naar op zoek zijn... is ook een stukje hè, beweging. Dat is natuurlijk belangrijk ja. om te bewegen. Ja. Dus we hebben ja. een, een beach training. Dus, uh, dat is ook gewoon gratis. Daar kan je je voor aanmelden. Dat is de eerste dag al om half tien op het strand. En nou, Dan wordt er eigenlijk uh, gewoon eventjes gekeken... van uh, jongens, welk niveau hebben we? We gaan niks boven iemands niveau doen. Maar de ene zal misschien uh, een, uh, een half jaar aan het hardlopen zijn... en de ander zal andere oefeningen doen. Dus dat wordt wel, daar wordt echt wel naar gekeken. Um, ja, er is uh, heel veel te doen bij Slender U. Ja. Die hebben heel veel leuke activiteiten altijd. Centerparks die heeft allerlei dingen, uh, van zwemmen tot en met uh, um, ja, midget golf. Dus die, die zijn ook uh, altijd gelukkig nou, actieve ja. participanten in, in ja. het verhaal. Want wat ik net al zei, het is heel erg belangrijk dat de ondernemers de, de ja. het programma vullen. Ja. Ja. Ja. We hebben een um, uh, ondernemer of een diëtiste bereid gevonden om twee dagen lang um, uh, in de haltestraat te Locatie um, uh, vetmetingen te doen. Dus dan kan je daar naartoe. Ik hebben oh. de weekschaal en dan ja, en dat klinkt de hoe, maar ik, ik, ja, ik vind het zelf. Uh, ik heb dat ook wel eens gedaan en dat is, het is dus gewoon BNB, heel erg. -metingen ja, maar ook zo. gewoon ja, hoe, ja. hoe is je water, je, je vochtbalans halt en dat en soort en dingen. Oh. En dat is echt heel goed. En daarna zal ze ook een advies geven, nou, waar kan je beter, wat, wat kan je anders of beter doen? Dus dat is echt heel erg leuk. Nou, De bibliotheek is een, is een uh, actieve. Uh, um, Um, deelnemer, die zeggen ook bijvoorbeeld, nou heel veel mensen kennen de bibliotheek helemaal niet dus ze gaan een rondlijn doen door de bibliotheek van wat is daar nou eigenlijk, maar ook een klaar voor jassen toernooi, dus nou, dat is weer ja. iets heel anders, ja. je kan vogelhuisjes beschilderen, uh, met Hilly Jansen, nou wie kent oh, er niet, en ja. dat is altijd uh, gegarandeerd succes <laughs> um, nou ja uh, wat ik net al zei, de wandelingen, de burlwandeling ja. circuitwandeling, sloppieswandeling um, die zijn altijd uh, populair en Normaal gesproken kost dat geld. En nu uh, bieden we dat allemaal gratis aan. Segway rijden. Nou, ik heb dat oh, toevallig ja. van de zomer zelf voor het eerst gedaan. Ik vond het, echt, <laughs> ik vond het echt heel bijzonder. Ik vond het echt dat ik dacht... Uh, was het moeilijk? Ja, nou, het, is anders het grappige is. Ik, hebt, ik vond het ja. niet moeilijk. Ik vond het echt superleuk. Maar we deden het met het hele team. We waren oh, uitgenodigd ja, ja, omdat ja, ja, wij dat ook ja, aanbieden. Ja, ja. En nou, beleef het ja. zelf maar eens. Dan kan je het beter verkopen. Maar het was wel verschillend. Uh, zeg maar. De een vond het echt doodeng. En heeft daar echt een... 20 ja. minuten over gedaan om een stukje balans te... te, te, te het is namelijk een heel gek gevoel. Dus je moet je gewicht verplaatsen, ja, ja. maar je ja. moet eigenlijk naar, naar voren hangen om vooruit te gaan. Maar als je denkt van oh, maar ik, ik wil eigenlijk niet zo hard, dan denk je ik ga het anders doen. En dat, dat klopt niet. Dus dat moet je even, <lacht> daar moet je even overheen ja, zitten. Ja, ja. nou, dit is nee. heel leuk. Je kan ermee kennis maken en een, en een tochtje doen. Uh, nou ja, wat ik al net zei, hè, dat vrij op het circuit. Dat kost wel geld hoor. Dus dus niet niet alles is gratis hè? Nee, nee, nee, nee, nee, het is niet vrij rijden ja. in de zin van gratis. Maar je mag met je eigen auto over het circuit rijden. Nou dat is natuurlijk wel Nou ja, ontzettend alleen bijzonder. al het ja. feit dat dat kan, ja. is uniek. Uh, ja, nee. dat, dat kan niet zomaar. Dus dat, ja. is, uh, dat is ook heel erg leuk. Um, uh, nou ja, zonnebank, wat ik al net zei. Ja, Slender Youth ja. ja. is veel dingen. Ja, ja. Uh, maar ook de, de zonnebank uh, in, in de, de, de, de Dorp, Haltestraat ja. doet actief mee. Ja. Het liefst ook alles. en Ik ben zo ja. bang dat ik dan iemand weer... Mensen moeten gewoon de goodies moest, moest bij komen ophalen. Precies. Dat en een programmaatje in, ja. bingo uh, kan je bij Center ja. Parks doen. Ja. Ja. Komt nog in de Zandvoortse krant ook een uh, aankondiging? Ja, aankomende ja. donderdag staat het hele programma. Oh. Nou, dat, dat lieg ik niet het hele programma. Want dan zouden we... Dat, dat zou nou, vast het, de Zandvoortse krant ja, leuk vinden. Maar dan moeten we een pagina of wat afnemen. Maar wel een idee met wat er is. Dus mensen kunnen op hun gemak nog eens even... Naar kijken. Op gemak, nou, we hebben natuurlijk de website uh, www.nationale50plusdag.nl Maar het kan ook via VV Zandvoort Dus uh, ja, er, ja want voor sommige dingen moet je reserveren hè, Denk ja, ik sommige ook hè. Ja, voor nou, de workshops Zeker bijvoorbeeld en wandelingen en uh, workshops ja, ja. Omdat we ja. Ja, gelukkig Heel erg populair Maar dat is dan wel belangrijk Het zou zonde zijn als je denkt Dat ga ik even bedenken op zondag Terwijl je het al wist dan geef je dan gewoon ja. even op ja. Dan weet ja, je zeker dat je erbij vol. zit Ja, ja. Okay. ja. Goed, het Leuk. wordt hartstikke druk zondag. Nou, zeg. Begrijp ik, want het is aardig weer. We hebben sowieso al wandelaars. Dan hebben we al die activiteiten. Uh, Lions organiseert een grote bridge drive. Een wandelbridge drive door het Dat dorp. Dat weekend op zondag. Uh, zondag. Ja, maar dit is nu, niet aanstaande hè? Ja? Oh, sorry. Nee, nee, nee, dus nee het is volgende. Ja, ja, ja, ja. Ik vergis inderdaad. Nee, nee, dus... het is volgende week. Okay. Wij hebben nog een week. Ja, we ja, moeten nog, nog heel op, nog wat zes <laughs> doen. Ja. Oké. Okay. Ja. Goed. Uh, nog even herhalen. Op welke dag... Zaterdag 1 november om 10 uur gaat de VV open. Okay. Uh, maar om half tien is bijvoorbeeld al een eerste activiteit op het strand. Dus kijk even van tevoren al in de krant of op de website. Uh, en op zondag gaat om 11 uur de VV open. Maar ja, zijn er ook al activiteiten eerder en rijdt het treintje ook alweer vanaf ja, half tien. Dus okay. uh, ja, het is gewoon twee volle dagen. Nou, leuk. Goed. Ja. Ik zou zeggen, een hartstikke succesvol weekend toegewenst. Ja, ik zou maar zeggen, misschien ja. zie ik jullie Daar nog wel. Ja, zal het, het zeggen. Weekend. Die kans zit er wel in. Nou, leuk. Okay. Bedankt. Goed. We gaan door. Gilbert O'Sullivan. Get Down. Ah, Gilbert O'Sullivan, get down. Onze uh, volgende gast is uh, helaas verhinderd. Ja. Daar krijgen we net bericht over. Ja. Dus uh, moet we het moeten het programma een klein beetje veranderen. Ja. We uh, gaan de agenda beginnen. Uh, we gaan met de agenda beginnen. Hebben we er genoeg over ja. te vertellen? Goed, en de agenda begint met uh, iets wat eigenlijk al heel lang op die agenda ja. staat. Dat is uh, al vanaf 2 mei en dat duurt tot 21 december. Dat is de fototentoonstelling Anne Frank in het uh, Zandvoorts Museum. Ja, heb je het gezien? Heb je hem gezien? Dus Boven. Mooi, hè? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. ja en dan nog uh, uh, pas hè, vanaf 3 oktober tot 9 november de nieuwe. Uh, uh, nieuwe tentoonstelling Villa Kakelbond. Daar hebben we vorige week alles over gehoord. Uh, verschillende een bonte verzameling kunstwerken in het Zandvoortsmuseum. Met ja, ik, ben, ik ben gaan heb... kijken al ja. een week of twee geleden toen die net geopend was. Het is de moeite waard. Je ziet ja. een heleboel werken van Zandvoorters... En we kennen elkaar allemaal in Zandvoort, dus we weten wie wie is. En ik moet zeggen, onvermoedde leuk, talenten. Ja. Leuke dingen ja. staan ertussen. Het ja. is echt de moeite ja. waard. Ja. Nou, dat kan nog tot 9 november. Dus uh, er is nog uh, Goed, tijd. Goed, dan is het tot en met 31 oktober. Dus het is bijna afgelopen. Een pluspunt, ja. een uh, schilderij tentoonstelling van een Haarlemse kunstenares. Gozia Bolwijn-Wiezen. Het is heel mooi, dat heb ik heb gezien? Jij, jij ik heb ze gezien. gezien, ja, het is heel mooi. Ja, ja, echt de moeite waard. Niet goedkoop, maar wel, uh, <laughs> wel. Ja, de moeite waard. Wel de moeite waard, ja. En dan vanmiddag ja, is er dus de, de vijfde Open Nederlandse Kampioenschappen Garnalenpellen bij Thalassa. Om vier uur. Dus dat is wel heel. Uh, ja, ik, ik, voortge... ik heb het deze, dit jaar niet zo helemaal gevolgd. Waren er ook niet voorrondes? Er zijn geen voorrondes, er is nu wel twee klasses. Dus uh, uh, gevorderde en niet gevorderde, oh, laat okay. ik het zo zeggen. Ja. Okay. Maar uh, de mensen gaan nu vanaf vier uur pellen. En wordt 70 kilo garnalen, heeft Bram, uh, als het goed is, gevist. Ja. En uh, dan ja, gaat het beginnen vanmiddag. Kijk maar naar het nieuws. Uh, ja. De garnalenvissers moeten zelfs zich beperken tot twee dat dagen per week vissen. Want er zijn veel garnalen. Ja. Dus dat moet allemaal lukken. Ja. Maar dat is dus vanmiddag om vier uur. Oké. Okay. Ook vandaag uh, is het Saturday Night Fever, sing avond En dat is bij Kopertje. Café Koper, om het netjes te zeggen. En dat begint om negen uur. Ja. Nou ja, en dat, uh, wat Lana net al zei... op 26 en 30 oktober... is er een beurwandeling in de waterleidingduinen. Uh, en dan graag reserveren... want er is heel veel uh, uh, animo voor. Marketing@zandvoort.nl of ja. bij de VVV, VVV... Het VVV Zandvoort. Het oké. Okay. Oh, Lana, je zit er toch nog... dat is door de VVV georganiseerd ook. Het gaat ja, niet hè, uit toch? Van, de... toch niet ja, van, van... Ja, ja, ja, ja maar, van ja Van wat Het gaat niet uit van Waternet... Nee, nee, nee, nee. VV Zandvoort. Uh, wij hebben oktober als wildmaand bestempeld. Uh, vorig jaar voor het eerst. Dus uh, Zandvoort is wild in oktober. Ja. En een belangrijk onderdeel daarvan... Uh, zijn de burlwandelingen. Maar ook ondernemers hebben wildminuutjes en, en andere wilde oh, arrangementen. Wild, wild. Ja, ja, ja. Je kan okay, ze levend ja, zien ja. En op je bord. Nou, dat, dat, dat, dat wil ik niet zeggen. Maar, uh, en we hebben dus burlwandelingen... in oktober drie uh, per week. En ja, het is hartstikke leuk. Uh, ze zitten bijna allemaal vol tot nu toe. En uh, uit het hele land komen daar gewoon mensen voor. Ja, het is namelijk ook echt wel een heel bijzonder fenomeen. Ja. We hebben drie gidsen die die wandelingen voor ons verzorgen en die, ja, die weten gewoon waar, die, die gaan zelf los van die wandelingen en dat zijn er veel. Ja. Lopen die zelf ook nog eens een keer uren daar. Dus die weten zo'n beetje van nou, ze staan, gisteren stonden ze daar. Ja. En, ja. Nou gisteren stonden ze daar. Ja, als je daar dan naartoe gaat. En op, op, op 50 meter afstand ja, daar gewoon een half he? uur naar ja. kan kijken. Hoe die beesten ja, vechten. Ja. Gek doen. Ja. Ik, ik, ja, ik, ik heb het gisteren. Of ik heb het vorig jaar hebben wij het dan met de gids gedaan. Ik ga toevallig uh, zo meteen uh, wandelen met de gids weer. Ja, het is echt. Ik vind het heel erg bijzonder. Ja. Dus als je de kans hebt. Dan moet je echt nog eventjes uh, proberen daarin mee te gaan. Oké. Okay. Uh, ze worden, nou ja, wat ik volgens mij is het inderdaad 26. Tot... 26 en 30? Ja, dat zijn de. Maar dat is dan het laatste dinsdag en donderdag. Want dan ik... is het afgelopen, hè? Ja, ja mij. dan ja. is hij er dus ook nog in de 50-plus weekend. Ja. Ze waren dit jaar wat later dan dat. dat kan je je, je, kan, niet, je kan niet ergens in een nee. schemaatje zetten. Nou, dan gaan ze beginnen. Nee, want dat verschilt nog. Waarschijnlijk wel eens, door ja. weersomstandigheden waren ze dit jaar wat laat. Dus ze zijn hmm. nu vol op. Uh, ja. Dus het zou kunnen dat als, als, als blijkt dat hè, wij doen het nog in, sowieso in het eerste week weekend van november vanwege 50 plus weekend. Maar ja, als het daarna nog heel erg wild is, dat, dat je dan zouden misschien nog al twee wandelingen erachteraan kunnen plakken, maar ja, ik zou er niet op, op, op gokken... als je het echt graag wil meemaken, moet je het nu dan uh, nu moet nog je nu inderdaad. Ja. Ja. Um, en daarbij komt, ja, we, we proberen natuurlijk heel veel met thema te werken en voor ons is echt oktober is die wildmaand. Ja, ja. Dus ja, dan gaan we niet dat nog tot en met half november door laten Nee, open. nee, want dan, dan is het we dan weer, weer leuke dingen doen, ja, ja. denk ik ook. Ja. Ja. zeg nog even de goed die, die site. Dat is marketing. Nee, het is de, de website is gewoon www.vvvzandvoort.nl. Ja. Wil je reserveren, dan kan je een mailtje sturen en dat kan naar marketing.vvvzandvoort.nl Oké, oh, okay. was de VVV vergeten. Ja, dan komt het misschien wel bij de gemeente aan, maar dan weet ik nou, niet zeker of die ja, een oh, adres hebben ja. die zo heet. Oké, okay, nou dankjewel nou, hartstikke goed. voor deze toelichting. Ja, ik ga dan uh, zo direct naar de waterlijn. Oké, okay, nou veel, veel plezier. Ja, bedankt. En uh, dan gaan we door met een regelmatig terugkerend... Uh, Gezondheidsevenement. Ja, ja. De 10.000 stappen van Zandvoort. Uh, er is er weer een op 26 oktober. Een wandeling die vertrekt om 10 uur vanaf uh, de oude halt. Ja. En dan is er ook op 26 oktober een open dag in Manege de Baarshoef in de Keesomstraat 15 van 10 tot 5. En het thema is Halloween. Zouden de paarden ook verkleed zijn? Ik weet het niet. <laughs> Ik hoop het niet. Die schrikken van elkaar. Goed. 28 oktober, er uh, zit wel een stukje in volgende week... Ja. Uh, hebben we de filmclub Simon van Kolm. Ja. En die heeft een film... Ik heb hem nog nooit gezien. Ik ken hem al niet. Ga, ja. ik, ga, ik ben wel nieuwsgierig. The Two Faces of January. Ja. Dat is in het Circus Theater ja, in Zandvoort. Dat is ook regelmatig. hè? Ja, elke, elke maand komen die bij elkaar. Ja. Om half acht s avonds ja. begint dat. En dan is er op 31 oktober... Uh, Ladies Night. En dan wordt de film Pak van mijn hart... wordt gedraaid in de bioscoop van het Circus Zandvoort. Om half acht s avonds. Ja. Ook 31 oktober... hebben we het smartklappen en levensliederen... Uh, uh, fenomeen in Café Koper... Ook vanaf negen uh, uur s avonds En daar is het bedoeling dat je zelf natuurlijk uit volle borst meezient. Dus ook elke maand hè, dat ze ja. dat doen. Ja. Ook heel, heel erg leuk. Ja. Uh, dan zitten we eigenlijk al naar volgende week zaterdag. Maar dan is er iets heel bijzonders dan in uh, de sint Agatha kerk Finchley Children's Music Club. En die komen uit uh, Groot-Brittannië. En die treden op om kwart over drie s middags Maar daar horen we waarschijnlijk volgende week meer over. Ja. Nou, we hebben het net uitgebreid met uh, Lana gehad over het weekend dan van 1 en 2 november. Ja. Het uh, 50plus uh, ja, weekend. Uh, eens even kijken. Ja, je nog even door over. Door, door. Nou, ik, ik, die, die, vanaf wat je net zei, dus, dat we dus die Zandvoort wordt oh, afgesloten ja. Ja, vanaf ja. 27 oktober. Ja. Uh, drie weken lang gedurende. Ja. Ja, beide richtingen. Ja, het, het is vanaf vanaf Nieuw Unicum, Unicum. De tot, rotonde Nieuw Unicum tot de bentveldse weg. Ja. Dat, uh, daar gaat hij open. De huizen daar zijn wel uh, voor aanwonenden zijn uh, bereikbaar. wel bereikbaar. Maar alles gaat weg. Oh, de bus die rijdt er ook niet. En, en de, uh, nee, alles er, moet er via de zee via de, de zee weg. Ja, ja, en het is de drie zee. weken lang. Nou ja, oké, okay. te dan willen weet van de je snelheid. Dat. je weet het, ja. ja over, over de zeeweg. Zal het zal druk worden. Ja, het is, het is niet anders. En dan hebben we nog iets? Uh... Ja, we hebben... De, uh, dit... We hebben ja. met trots eigenlijk als, uh, als ZFM kunnen we aankondigen dat wij ook een app hebben. We gaan mee in de vaart te volkeren. We moeten wel, hè? We moeten wel. Maar in ieder geval een app waarop uh, u... Uh, alle informatie kunt krijgen over programma's en inhoud van programma's van ZFM. Ja. Dus zou u bijvoorbeeld willen weten wat de agenda wordt voor volgende week? Goedemorgen Zandvoort. Dan tegen de tijd dat die bekend is, zo eind volgende week, ja, staat hij. Uh, kunt u via de M de onderwerpen bekijken en de tijdstippen uitkiezen dat u zegt ja, dat vind ik interessant genoeg om naar te luisteren. Nou, die app is beschikbaar voor de iPhone. En pardon, ook voor het uh, tablet, de Android. U kunt het downloaden. Degene die daaraan gewend zijn weet uh, precies hoe dat moet. Via de Play Store. En u kunt het dus op je telefoon of tablet uh, kunt u dat krijgen. Er zijn ook wat een beperkt aantal flyers hier beschikbaar. En er staat ook zo'n QR-code. Al die stippeltjes, die rare stippeltjes. Die kun je dus opnemen en dan krijg je hem vanzelf voor die gedownload. Okay, okay. Oh, In ieder geval, de CFM-app is beschikbaar via de Play Store voor iPhone en tablet. Vanaf nu. Vanaf nu. En ook op Android. Niet oh. alleen uh, oh. iPhone. Bad. Goed, jij had nog... Uh, nou iets? ja, dat is nog over Sirius Request. Dat Zandvoort loopt voor uh, 3FM Sirius Request. Uh, Zandvoort loopt... Uh is een sponsorloop van Leeuwarden via Zandvoort naar Haarlem. En bestaat uit twee delen. Dus een kleine groep van 10 à 15 lopers. Die gaan in estafette lopen van Leeuwarden naar Zandvoort. En hopelijk zal er een grote groep vanuit Zandvoort. 10 kilometer of overveen 5 kilometer hardlopen naar de grote markt ja. in Haarlem. Ja. En uh, ja, hopelijk dan om een grote check te kunnen overhandigen in het Glazen Huis. Ja, dan, uh, maar dan... wij komen daar nog wel op terug hoor, in de, in de uitzending op dit... Uh, ja, die is december, sequest hè? is uh, tot de kerstdagen of zo. Ja, ja, dus dat, dus dat is uh, nog wel... En uh, gedurende die, die periode speelt dat. Ja. Goed, nou, wij zijn uh, zo'n beetje aan het einde van het eerste uur... Uh, aan het komen. Wij, wij gaan eruit uh, met, zoals gewoonlijk met de muziekje. En dat is in dit geval George Harrison, Why My Guitar Can't Be Weeks.